Vanuit Ampersen met het NOS journaal. Bij het CDA gaan Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt in een tweede ronde uitmaken wie de nieuwe lijsttrekker wordt. Mona Keizer is in de eerste stemronde afgevallen. De Jonge kreeg daarin van de CDA-leden de meeste stemmen, bijna 49 procent. Omtzigt kreeg bijna 40 procent. Na de uitslag riep Keizer haar aanhangers op om nu Omtzigt te kiezen. De tweede stemronde begint vanavond om 9 uur en duurt tot dinsdagmiddag.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 In een speech eiste de president de terugkeer van de rechtsstaat. De Portugese politie heeft de afgelopen weken in verschillende putten gezocht naar het lichaam van Madeleine McCann. Dat meldt de Portugese publieke omroep RTP. De agenten keken onder meer in putten in Vila do Bispo. Dat is zo'n 15 kilometer van de plek in de Algarve waar het meisje van 3 in 2007 verdween. Vorige maand werd een 43-jarige Duitse aangehouden. Hij wordt verdacht van moord en zat al in de cel voor een andere zaak. Max Verstappen start morgen bij de grote prijs van Steiermark in Oostenrijk vanaf de tweede plaats. In een natte kwalificatie moest hij alleen Mercedesrijder Lewis Hamilton voor laten gaan. Carlos Sainz zette de derde tijd neer. Bij de race van vorig weekend op hetzelfde circuit viel Verstappen in de elfde ronde uit met motorproblemen.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 Met nu entertainment for you. En geluid. Kan je speakers uit. Je speakers uit. Deze accordions en Fiesta hier op 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk ook op de digitale kabelkrant Kanaal 40. En natuurlijk DAB Plus 6A. En uh, ja, heerlijke zomerse muziek. Dan zou je eigenlijk uh, zeggen van nou, je, je, je hoeft van niet meer naar de sauna. Toch? Het? Nee, goed. Nee, ja. de week wel hoor, jongens, wat een nieuwsgierige. Nou, ja, Goedenavond. is wat houden we op? We houden er hoor, maar van de wijk was het gewoon helemaal niet gesneeuwd, zeg maar. Nou, ja, dat was inderdaad uh, huilen met de pet op, zeggen ze altijd, hoor. Zo is het, jongens. Ja. het. maar vandaag is het lekker, hè? Ja. Heerlijk, ja. Ik, uh, ja, wij, wij hebben nog uh, even lekker een terrasje gepakt vanmiddag, dus uh, voordat ik hier naartoe ging. Dus uh, heerlijk. Ja. Nou, lekker in Zandvoort, jongen. Ja, heerlijk, ja. Je bent ook live in de uitzending wat ons betreft. Want we zitten hier gezellig op het terrasje met heel veel vrienden hier. We zitten lekker in de barbecue. Oh, hoor eens even. Gezellig. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat, dat, nou, toch niet jouw alle Bert? Nee, dat hebben nee, we niet. Nee, ik heb traag zaad. Wat zeg je wel? Hé? Eh? Ik heb traag zaad, zegt ze. Traag. Weinig, weinig ja, weinig nazaten. Weinig nazaten. Doen. Nou, vertel het eens. Wat gaan we doen, jongen? Eh, uh, Ja, de, de, de, sauna. de sauna. De sauna. De sauna, ja, die gaan we doen. Ja, nou dan hebben natuurlijk onze laatste aflevering, ja. dat ging over de sauna, met als uh, nieuwe single uh, We gaan naar de sauna. Ja. Gewoon net zo'n geweldig iets jongens, dat die sauna's weer lekker open gingen. Ja, heerlijk hè. He? Ja, dat is er maar hè. Ai jongen, dan kom je toch eigenlijk dat ik een beetje ontstresst wordt, hè. wat met al dat corona gedoe we we natuurlijk hartstikke gestrest Kijk, ik heb het nu al thuis geprobeerd, dus ik de douche heel hard aan, dat dat heel veel stoom was. Maar dat heeft het toch ook echt weer niet hoor. Nee, nou dat merk je aan de rekening, of niet? Ja, ook dat, ook dat, ja. <laughs> Weet je wat wel een grote meevaller was, we hadden natuurlijk dat liedje geschreven, we dachten we mogen weer naar de sauna, daar gaan we lekker zo'n liedje over En wat het leuke was, dat die sauna's op dat moment nog even dicht waren, zodat wij dat even een filmpje konden maken, Ja, de luisteraars moeten natuurlijk wel even gaan, die moeten wel naar onze website en de website De website is En dan kunnen ze dat leuke filmpjes zien, jongen, het is helemaal geweldig. Ja, of gewoon op YouTube YouTube ja, ja tuurlijk. Ja, de, de, de DWBB, toch? Ja de, DW, ja, de Wereld via Beppe ja dat is onze talkshow, zeg maar. Ja, Ja. ja hij ja. hey. zit je nou het de talk ook, Beppe? Ja, dat okay. oh, is, ja, is het volgende liedje. Ja, dat is het volgende liedje. Wat, <laughs> wat, de zon zien zakken in de zee, die bedoel je? Ja, dat, ja de zon zien zakken in de zee. Ik zou je vertellen, we komen net uit België. ja en, eh, want het was zo rot weer. Dan je, wat, we gaan even naar de zon, even kijken waar die zit. En die zat is in België, daar zaten we aan het strand. En die Belgen zijn nog niet zo gek hoor, Fred. Nee. Hij was ging precies hetzelfde onder Hij doen. ging ook onder daar. Ja, nou, Verbazingwekkend. <laughs> Geen, hij, hij ging helemaal onder? Helemaal, kopje onder. Ja, ja, maar vandaag zijn we teruggegaan, want we dachten, wat zeg? Nou. Niet alleen het virus is er. Maar die premier met zijn hele handel achter hem aan, die hebben ook het virus. Want wat dacht je wat? Ja. Moest op, van de ene dag op de andere dag moest iedereen een kappie weer op. Ja. Alle, alle, de virus was bijna weg en iedereen moest een kappie op. Dus in het hotel moest iedereen een kappie op. En in de winkel, je kon de winkel niet meer in. Er was ja. één man die wilde kappie kopen. En dan moest hij de winkel in. Maar kon de winkel niet in, dan moest je een kappie hebben. Ja. Dus dat is een heel groot probleem, Bert. Ja, uh, ik vind het sowieso zo'n mondkapje een hele probleem, mee, Bert. Nou, we vinden het helemaal, helemaal niks. Nee, wat nee, ik bedoel, uh, ik bedoel. We in Nederland. Nee, maar goed, uh, als, je, als je, eventjes intiem wil zijn. bedankt. Ja, dat, dat valt niet te zoeken. Ja, dat, dat gaat dan niet met een met een mondkapje. Gaat ja, het Nee. En je en je moet anderhalve meter afstand houden. Ja, dat gaat hem niet worden. Dat wordt hem niet, hè? Bakken linde. <linde> ja. Ja, het zit hier wel een beetje op afstand hoor. Ja, dat ah, is, is, is niet echt dat je zegt van god, met samen het zijn maar die teammates allen hier. Maar eigenlijk zouden we een heleboel willen knuffelen, want daar hebben we even van. Knuffelen, niet, Allemaal doen, doen. Gaat niet, Allemaal maar ja, dat doen. Allemaal knuffelen met de mondkapje of niet? Ja, ja. nee, nou, ah, ja, dat ja, het ja, het nee, kapje. dat, dat kan of, of niet. Of gewoon met een stuk vlees. We moeten ook de mondkapje hier. Zeg, wat ga je voor liedje draaien voor ons? Nou, zullen we gewoon lekker de sauna gaan draaien, dan? Lijkt ah, dat leuker. Ik vind me Toch? een leuke. Toch? We, le we gaan lekker naar de sauna. Ja, we gaan naar de sauna. Zeg, in die ander had je die ook al gehad? Onze zomerhit? We gaan de zon zakken in de zee? Ja, ja zeker. Ja zeker. Ja, Oké, okay, wat leuk man. Ja, ja, ja leuk. dat gaat helemaal goed komen, Bert. Ja, dan gaan, ja, dan gaan we wel lekker naar de sauna. Weet je wat natuurlijk wel een probleem is met die sauna's? Ik, wil sommigen die, ik weet het wel, sommigen die kunnen niet eens open. Want de kosten zijn zo hoog om open te gaan. Ja. We hebben besloten: van, weet je wat, we wachten nog eventjes. Dan gaan pas op september open. wanneer iedereen de rechtmachine heeft. Dus uh, ja, ja, tegen die tijd zij zijn we zelf failliet. Ja, ja, ik wou net zeggen, dan, uh, ja, als we tot september wachten, nou, dan. Uh, nee, ja. dat gaat niet goed komen, uh, denk ik. Nee, nee, nee, ik denk het ook. Ik ben niet. er ook bang ik voor. Ik heb het maar met dit te doen. Nou, ben ik ook. Ja, dan, uh, nee, dan, dan hou je alleen nog die Thaise massages over. Hier. Ja. Ja. ja, dat ook is... niet slecht natuurlijk. Ja. Ja. Dat, ja. Dat dat voor jou is niet Bert. Het dat is het ook weer niet slecht. Moet ja. nee. ja, jij al dat we in Thailand helemaal super, super uh, uh, bekend, bekend, bekend ja. Ja. en beroemd zijn? Ja, ja, ja. Nou, dat wordt, dat wordt voor, voor de volgende single. We gaan naar Thailand. Ja. We gaan naar Thailand. Ja. Ja. Trouwens, had, had jij al gehoord dat ze in Rusland, er uh, mogen we er ook niet meer dan drie Russen in een auto hè omdat? Ik ga hem erom. Nou? Je Vertel. Ja, virus. <laughs> ja, zit wat in. <laughs> zeg, ja, kijk. Kan je hoor. Maar nog eens draaien of hoe zit dat? <laughs> ja, hij komt eraan. Ik hoor hem al. Ik hoor hem al, Bert. Ik hoor het op van veren. Hé, ik zou zeggen tot volgende week weer. jongen. Ah, ah, ah, Hé, hey, veel plezier daar. He, goed in het. Dag allemaal. Doei, doei. Hey. Hey. We gaan naar de sauna. Lekker sleet met z'n allen. En de flessen laten knallen. En al we de moord. We doen gewoon of het zo hoort. Ja, zonder slag of stoot. Gaan we met de billen bloot. Natuurlijk, ik weet nog hoe ik voor het eerst de sauna de betrad. Ik was daar toen de enige die nog een broek aan had. Het bos wil even binnen, ja, maar toen deed ik hem toch uit. Ik kan nu wel beginnen. dit recede me geen fluit. Een fluitje van een cent, zal <tossimus> je bedoelen? Er de kananen uit het hok en de zores in de la. We gaan naar de sauna.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 Raak aan de kok, De parels op een kop Oh, goeie god, wat was het heet Het is een mop Ik werk me anders nooit zo in het zweet. Ja, vertel me wat Oh, lekker is dat De kon konijnen uit het hok En de zoren in de la We gaan Naar de sauna De tas gevuld tot aan de nok Zend uit een oude sok We gaan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 Zo'n figuur die al die benen wrijft dat slaat je laatste uur Geen polonaise aan, mijn luid Zeg, opzaten met die piepvingers van je De konijnen uit de hok En, en de, de sorens in de la We gaan naar de sauna De tas gevuld aan de nog. Zend eruit een oude sok We gaan naar de sauna Lekker smeten met z'n allen en de flessen laten knallen En dan stikken we de woord. we doen gewoon of het zo hoort Ja, zonder slag of stoot gaan we met de Wille Blot Zijn we niet no samen? la culpa, caballo meer samen. We porque muy despreciado, por eso no te perdonó llorar, We zijn llega meer esta manera, no niet la culpa, amor de niet meer samen. We zijn niet meer samen. We de Cuando Porque mi vida yo la prefiero vivir así Cuando Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da de yo Tú eres mi vida Ya calle lo mismo soy yo Zo, daar waren ze dan, de Gypsy Kings en Bambo Leo. Even ik je We gaan ben. naar Mike Kanders. Kanders en. Uh, voor je ja, ik beloof jou nog veel meer. En ik zie dat jij verdrietig bent. Zo direct de drieën van Fred Hij. En nog wat verzoekjes. Maar morgen is een andere dag. Het is niet makkelijk geweest. Ik pak je vast het fluisje zacht vergeet wat is geweest Want ik beloof jou nog veel meer Ik wil je alles geven, de rest van mijn leven Ik beloof jou keer op keer Dat wat je niet had Anders en ik beloof jou nog veel meer. We gaan naar de ja, duizend sterren van helemaal Hollands. Ja, doe maar. Doe maar. Als kleine jongen bij jou aan de hand was ik nooit alleen. De grote wereld die maakte me bang. Jij hielp mij daar doorheen. Bij jou op de nek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 Holland En uh, ja, we gaan lekker de, naar de drie op een rij van Fred Heij. Ik zou zeggen, tot zo. De drie op een rij van Fred Heij.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 The three van Fred Heij. It's a little bit funny inside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 hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in the words I want.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 I've forgotten if they're green or they're blue Anyway, the thing is, what I really mean, Yours are the sweetest guys I've ever seen Weer. De drie op rij. Zo is dat. We begonnen met Louis Tucker en Midnight Blue. En als tweede Roberto Giacchetti en zijn scooters. En natuurlijk ook, dit was Elton John met Your Song. En we, we hebben weer iemand in de, in de uitzending en dat is Dave Dekker. Dave, een hele goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waar zat je nou, man? Ja, ik zit in, <laughs> ik zit in België. Ik zit in Antwerpen, hè? Ah, oké. Okay. En wat, uh, wat doe je daar? Uh, nou ja, ik ben gewoon lekker een gezellige dagje weg met mijn vriendin. Oh, lekker. Ja. Nou, dat moet wel dus ja, kunnen. Een beetje ja, winkelen en, en, een beetje winkelen en eten en uh, gewoon gezellig. Oké. Okay. En uh, ja, zij is mooi. Ja, zij is mooi. Die gaat toevallig ook over mijn vriendin in de dag. Ja. <laughs> dat is jouw nieuwe single dus. Hé, en ja... Is dat, is dat de reden geweest waarom dat je hebt gezegd van, dat, ja, dat, dat lijkt me een mooie titel en dat ga ik doen? Ja, nou ja, kijk, ik wilde gewoon heel graag een nummer schrijven over, over mijn vriendin. Ja. En uh, ja, ik, heb, ik heb een aantal up-tempo nummers heb ik uitgebracht nu, ja. uh, drie achter elkaar. Dus ik dacht, het wordt tijd voor een iets rustiger nummer. Het is niet helemaal een pallet, het is een beetje meer een mid-tempo nummer. Ja, het, maar, het, uh, zit, er, het ja, zit er een beetje uh, tussenin, ja. Ja, nee, precies. Dus nou ja, toen heb ik uh, Ruben Annink, die ik ken via The Voice Kids. Ik zat met hem ja. in de Battles van The Voice Kids. Ja. Die heb ik toen uh, benaderd, omdat ik heel graag met hem uh, een, een nummer wilde schrijven. Hij schrijft fantastische nummers. Dus ik heb samen met Ruben Annink en uh, Mark Pot, heb ik dit nummer geschreven. Ja. En hij is weer geproduceerd door Chad van Sane en Robert Fischer. Met wie ik ook De, uh, de Nacht is Van Ons, Echte Vriendschap en de mooi heb gemaakt. Ja. Hey, want, uh, dus ja, nee. Ja. Nou, nee, ik ben er gewoon heel erg blij mee. Ik, ik ben gewoon heel erg enthousiast. De reacties zijn echt hartstikke goed. Dus uh, hij wordt lekker opgepakt. En uh, ja, we willen gewoon de, een vaste sound willen we vasthouden. En daarom uh, werk ik ook steeds met dezelfde mensen. Ja. Nu heb ik hem dan geschreven met, met, met Ruben Anik en Mark Pot. Ja. Uh, maar ik blijf wel zeg maar dezelfde sound creëren door hem te laten produceren door Jason van en Robert Fiesje. Ja. Nou, ja. En, en, en je vriendin is er ook blij mee of niet? Sorry, nog één keer? Ik zeg, je vriendin is er ook blij mee. Oh ja, nee, die is er zeker blij mee. Ze speelt ook in de clip, hè? Ja, nee, nee, <laughs> dat, dat moet jij vertellen. <laughs> oh, dat moet ik vertellen. Nou nee, ja, ze speelt natuurlijk ook in de clip. Ja. Dus, uh, ik denk dat ze dat niet had gedaan als ze er niet blij mee had geweest. Ah, nee, okay. het is natuurlijk hartstikke leuk. Ze vond het zelf uh, hartstikke leuk. Ze reageerde heel erg leuk op. En uh, het was natuurlijk ook nieuw voor haar om ja. zo'n videoclip te spelen. Dus uh, ja, ja, is wel, het is wel echt heel mooi geworden. Ik ben wel heel erg trots op haar. Ja, nou ja, ik denk zij ook op jou. Is dat zo? Ze zit naast me weer. Het... Ja, mij? Oh, ze kniept, ja. Nou, ja, maar dat zie, nou, dat zie ik niet. Trots op me. Ja, maar dat zie ik toch niet. <laughs> <laughs> nee, dat zie jij niet. Maar ik heb het wel woord geloven. <laughs> Oké, <Okay>, nou vooruit. <laughs> en Dave, legt er wel wat nieuws op de plank, of niet? Ja, zeker weten. En ik sowieso heb... nieuwe ideeën bedoel uh, ik ook, hè? Nou ja, nieuwe ideeën sowieso. We blijven altijd doorgaan met, met ideeën bedenken. Ook... Uh, in deze tijd natuurlijk. En ook in de tijd dat er helemaal niks was. Want nu begint het allemaal wel weer een beetje. Ja. De optredens komen weer een beetje binnen. Maar je ziet dat het echt extreem binnenstroomt. Maar ja, het heeft een hele tijd natuurlijk uh, stilgezeten qua, op, uh, qua optredens. Ja. Dus uh, ja, we hebben wel uh, genoeg dingen bedacht. En ik heb ook genoeg muziek weer verder gemaakt. Uh, buiten zij is mooi, die ik nu heb uitgebracht. Ja. Uh, ligt er al het een en ander weer klaar om, uh, om later weer uit te brengen. Dus uh, ja. Ja, we blijven doorgaan. Uh, een beetje ook de, de up-tempo's, wat we gewend zijn van jou? Zeker weten, die, die liggen ook al klaar. Dus uh, ik, ik denk dat het volgende nummer gewoon weer een uh, up-tempo-nummer is. Dus Dit was even tussendoor, gewoon even een, uh, een iets rustiger ja. nummertje. En dan gaan we zometeen weer, uh, wanneer de optreders er weer zijn, dan, uh, dan weer een up-tempo-nummer uh, die ik natuurlijk volop bij de optreders uh, kan gaan doen. Ja, ja, ja want, uh, doe jij wat online uh, via stream of uh, uh, he, verkoop je kaartjes uh, online? Uh, nee, ik, ik, ik, ik zit wel heel veel op social media, maar ik heb geen concerten online of wat dan ook gedaan, nee. Okay. nee uh, de optredens die beginnen nou weer een beetje en ik krijg hier en daar krijg ik weer wat boekingen, ook heel veel voor later. Ja. Uh, ook hele leuke boekingen weer, uh, maar uh, ja, dus, dat soort streaming dingen heb ik dan niet gedaan. Ik weet al wat je bedoelt, bijvoorbeeld de Pascal Redeker, die heeft dan altijd een vrijdagmiddagborrel bijvoorbeeld, uh, waar hij dan bijvoorbeeld gaat zingen uh, van, van vier tot half zes. Ja, dat soort dingetjes zijn wel heel erg leuk natuurlijk. Maar ja. die heb ik eigenlijk niet gedaan. Ik heb ook koffers opgenomen voor op mijn YouTube kanaal. Dus dat is mij. Nou, maar ik, ik bedoel ook. Koffers. Je hebt ook uh, concerten die uh, ja, uitgegeven worden eigenlijk. Uh, waar je dus uh, ook online kaartjes voor kunt kopen. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk een soort van huiskamerconcert gestreamd wordt. Uh, uh, ja, en dan kan je dus uh, met, met jouw uh, aangekochte kaartje uh, inloggen op de stream. En dan kan je dus ah, meegenieten. Ja, ja, ja. ja, nee, daar hebben we eigenlijk zelf nog niet over nagedacht. Ik vind het ook veel leuker om gewoon echt, echt, echt op te treden voor de mensen zelf. Ja. Dan, dan heb ik liever dat ik, dat ik gewoon weer dat doe. En dat ik dan bijvoorbeeld een concertje of wat dan ook ga geven... waar mensen hun kaartjes voor kunnen kopen. Ja, ja. Maar ja, en anders zou ik denk ik gewoon zelf... Uh, via live op Facebook of live op Instagram uh, het een en ander zingen. Maar uh, zo'n zo uh, zo stream zou ik zelf in ieder geval niet doen. Nee. Ik wil wel dat het publiek er echt aanwezig is natuurlijk. En anders vind ik het ook zo stom om mensen een uh, kaartje te laten betalen voor iets wat, wat ze gewoon eigenlijk misschien ook op YouTube op zouden kunnen zoeken. Bye -bye. Nou ja, ik, ik, kan, ik kan me voorstellen, als je als je met een, uh, een lekkere grote uh, smart TV zit, uh, ja, dat het toch ook wel gezellig ja, ja. kan zijn. Dat, dat zeg ik bijvoorbeeld wat Pascal Redeker doet, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Maar dat kun, kan gewoon iedereen kijken. Niemand hoeft daar een kaartje voor te kopen. Nee, goed. Dat, dat, dat vind ik wel heel erg goed. Dat is gewoon omdat je natuurlijk muziek gewoon leuk vindt en gewoon lekker wil zingen. Ja. En uh, ja, natuurlijk trekt het ook aandacht. Dat, dat, dat is natuurlijk alleen maar mooi dat het heel veel bekeken wordt. Ja. Maar uh, ja, dit zorgt er wel voor dat, uh, dat, dat, ja, dat ik denk dat mensen dat wel meer waarderen dan dat mensen een kaartje moeten kopen. Ja. Hier hebben we een kinderspeeltuin. Uh, nee, er lopen oh. wel een aantal kinderen hier voorbij. Ik uh, ben op een groot plein in, uh, in Antwerpen. Dus uh, ja, er zijn okay. veel mensen die, die hier op de foto gaan met kinderen. et cetera natuurlijk. Ah, ja. ah, Oké. Okay. Hey, uh, we gaan hem even lekker draaien. Voor de... Ja, super man. Want, uh, we lopen een klein stukje achter. Dus we gaan hem eventjes... Oh, uh... nou. nou, gooi hem lekker doorheen. We gaan, gaan hem inzetten. Ik dag heel veel dan. Is goed. Uh, nee. hey, ik zou zeggen, goed. heel veel plezier daarom groetjes. Yes, dankjewel jullie ook. Een goed weekend en uh, de groeten even in en uh, we spreken elkaar weer. Zal ik doen. Van hetzelfde. Oioi. Hé, hey, oi, oi. dankjewel. Oioi. Als het even niet gaat, zij is mooi. Veel te mooi voor mij. Mijn hots in de branding en mijn redder in nood. Degene die staat als ik het verkloot, zij is mooi. En mijn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 En zij is mooi. Ja, heerlijk nummer. We gaan uh, eventjes een uh, lekker ander plaatje draaien. In een nieuw jasje gestoken. Een banana en Shaggy. What a piece of dilemma. Do all of them I request me banana They like come and them no one go home Give them one time, two time, them one more hey. They like come and them no one go home Give them three times, sometime, them one four hey. They like come and them no one go home We yeah. have a Latina girl, she named Cassandra huh. She tell me she comes straight from Colombia So amiga recommend to no recommend my banana <laughs> Thank you, mama say that's the <laughs> manana So me do it, so me do it, so me do it, so me do it, so me do it. Hey. And tell me say me banana sweet Them wow. say the lantern size met them way <laughs> You wanna say? Girls from near and far a request me banana Me a de yal dem banana farmer. The whole a dem a request me banana They like come and dem no want go Give it one time, two time them want more They, they like come and dem no want go Give dem it three time, sometime them want four Like, come and no don't I wanna go. Y'all from Spain, Sweden, Ghana, and Japan. I ring up before I ask direction. Them wanna come chill from my plantation. Two girl from France They want to share one of miss away. say we me say we grab my banana I tell me it's They <laughs> say we, them say we, them say we, <laughs> say, we, say, we. Me say la vie. Girls from near and far I request me banana. Me are the girl, them banana farmer. Do all of them I request me banana. They like come on don't no one go home. Dem it one time, two time, them one more. come I'm going to go home. Give them it three times, sometime them were four. Yeah. They like come and them now go home. Yeah. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. They like come and them now go home. Yeah. I can give a girl a ring off before. Some girl wan keep it discreet. Them no one them and find out them a do it. Yeah. Them a sneak out into a pan fit. While climb up for me banana tree And yeah. so she do it And so she do it, so she do it, so she do it Such Grab my banana asking nobody uh -huh. She said the sheep and the tell you why. Oh, Mr. Oh, gosh. Girls from near and far I request me banana Me and the girl, them banana farmer The whole of them I request me banana They like come and them I want to go Give it one time, two time Them want more Off phone. Day, mi seh day, mi seh day, mi seh day, come and I naw go home. Night and day, a gyal a ring off me phone. <sighs> Dan in de nacht, Brian Moore hier bij Entertainment View. En uh, ja, we zijn haast, uh, haast aan het klok van 8 uur. Ik heb nog uh, eentje, ja, eentje leggen, één een verzoekplaatje. En uh, ja, die gaan we dan nog eventjes doen. En dat verzoekplaatje is dus, uh, ja, ook wel verrassend eigenlijk. Want uh, ja, het is nog een plaatje voor, uh, ja, van, van Dave Dekker, die we zo net gehoord hebben, natuurlijk, en dat aan de telefoon gehad hebben. Uh, Federico jij wilde een plaatje horen van Dave Dekker En uh, dat moest zijn uh, echte vriendschap Nou hier is hij dan hoor Dave Dekken, twee uurtjes entertainer for you. En ik zou zeggen, ja, graag. Tot volgende week. Ik hoop dat u genoten hebt. een goed weekend. Geniet ervan. En uh, tot horens. Bye, bye. zoals is wij.